Mark Visser met het NOS Journaal. In Graas in Oostenrijk zijn twee doden en vijftig gewonden gevallen toen een man in een SUV met hoge snelheid inreed op winkelend publiek. Dat hij verschillende mensen geraakt had, stapte hij uit... en viel omstanders aan met een mes. De politie heeft de man gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens getuigen reed de man met meer dan 100 kilometer op de mensen in. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de plaats van het incident. Veel straten in de binnenstad zijn afgezet in Graas. Het filmpje met Mohammed cartoons dat PVV-leider Wilders had aangekondigd voor de zendtijd voor politieke partijen op NPO 2 is niet uitgezonden. In plaats daarvan was een oude PVV-boodschap te zien. PVV-leider Wilders reageerde furieus. Op Twitter beschuldigde hij de NOS van sabotage, maar de verantwoordelijkheid voor de uitzending ligt bij de NPO. Inmiddels heeft Wilders gesproken met NPO-baas Hagort. Volgens hem is er sprake van een misverstand. Het is nog steeds niet duidelijk wat er mis is gegaan met de uitzending van vandaag.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 Shabaab is een aan al qaeda gelieerde terreurgroep... die in Somalië een streng islamitische staat wil vestigen. Het weer vrijwel over het droge en vooral in de kustgebieden geregeld. Zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam... bij knap het Hoevelaken, twee kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig...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 What We zijn nog niet eens toegekomen aan het dier van de week en we hebben het over de blauw monkeys. De eerste single naar het nieuws en weer van drie uur hoorde je bij Soft op zaterdag. Dat was Digging Your Scene. Het is zeven na drie uur, nogmaals een goeiemiddag. En welkom Fred, de studio aan de Tolweg 10a, daar zitten wij vanmiddag. Met gelukkig heel veel visite, want we hebben een druk programma, Albert Jan. Ja, luisteraars. Maar uiteraard, de, de vaste onderdelen zullen niet ontbreken... zoals daar zijn rond de klok van half vier de evenementenagenda. En tijdens deze drie pup-up-dagen in Zandvoort... bruist het van de evenementen in en rondom Zandvoort. Dus dat allemaal rond de klok van half vier de evenementenagenda. Tussen de muziek door natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... U krijgt van ons dit uur ook de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. En dan hebben we het over de GP van Oostenrijk. Met een hele mooie startplaats voor Verstappen. Dus als u dat wil weten, gewoon blijven luisteren. En na de komende twee platen gaan we praten met Marco Termes. Die is inmiddels aangeschoven in de studio. Want die heeft volgende week een nieuw boek release En daar gaan we met hem over praten. En waar dat plaatsvindt. En wat er allemaal komt kijken. Uiteraard om het boek weer te realiseren. En waar het boek uiteraard over gaat. Uh, verder krijgen we nog in dit uur het bezoek van Patrick van Kessel. En die gaat het hebben over voor Zandvoort en door Zandvoort. Ja, en die uh, gaan we even bellen, maar oh, goed. Oh, bellen. Nou, genoeg ja. reden om te blijven luisteren naar ZFM. En heel veel lekkere muziek hier. is Bluff en Hemingway. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel. Achter straten op bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer Waarvan ik het bestaan.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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. En hier is de nieuwe single van Carol Emerald, en die Quick voor elkaar hè? deze camera world weer een hit hier in Nederland Joorde, de quicksand nou we zeiden het al een paar keer Marco Tomis. zij is in de studio aanwezig, goedemiddag Marco goedemiddag Zandvoort wat fijn dat je er weer bent jongen Ja. Het is ik herkende je, je niet, want zelfs binnen wie je, je zonnebril op <laughs> hij nou, is incognito <laughs> ja. hoezo, je herkent me toch Ja, ja, ja tuurlijk, nu, nu, nu je stem horen herkent, herkent iedereen je weer ja gelukkig de aanleiding van je bezoek? Uh, woensdag wordt mijn nieuwe roman gepresenteerd. Woensdag? Ja, woensdag aanstaande, de 24e. En hoe lang ben je bezig geweest met het schrijven van je boek, van dit boek? Nou, ruwweg genomen. Een maandje of vijf heb ik erover gedaan om het boek, het manuscript te schrijven. En daarna doe je er nog een paar maanden over om het te corrigeren en scherp te krijgen. Dus overal ben je daar. 10, elf maanden. Ja, en je, je, niet zo lang geleden was je ook bij ons uh, in de studio op bezoek. En toen zei je van, ja, als ik één keer begin, dan ben ik niet te stoppen. Nou, dat klopt. Je, gra, je graaft je helemaal in, hè? Ja, ja ik ben echt een uh, single-minded focus. Dus als ik aan het schrijven ben, dan uh, bestaat er eigenlijk verder niet iets ja. anders. He, dus uh, dat is het enige wat belangrijk is, is het uh, idee op papier krijgen, helemaal uitwerken. En daar offer ik echt alles voor op. En het titel van het boek is? Leven op liefde en dood. En kan je de luisteraars een, een, een, een blik laten werpen in de inhoud van het boek? Waar gaat het over? Uh, het gaat over het uh, slechten van vooroordelen. Dus... Uh, <coughs> uh, vooral in deze tijd is het heel erg lastig om... Uh, mensen zijn heel erg strak in hun gedachtegang. en... Ik vond dat het tijd was om de oorten weer eens open te gooien. Bekijk het eens van een andere kant mensen. Voel en zie met je hart. Daar gaat het eigenlijk over. Um, ik probeer het even, even te vertalen. Je hebt een bepaald, uh, nou, uh, je hebt een bepaald persoon, je is een bepaalde mening daarover. Ja. Maar, uh, je, zonder dat je je probeert te verplaatsen in de persoon... om te kijken hoe, hoe die persoon dan tegen de wereld aan zou kijken... Ja, het is, ja? Een, het is een vrij eenvoudige hoofdpersoon. Hij ziet zijn leven als een, als een bowlingbaan. in het liefst zonder hindernissen. Ja. En, uh, maar ja, dat is natuurlijk niet de manier om uh, van je vooroordelen af te komen. Dus dan moet er een, een, een, ja, een ander karakter tegenover staan. En de, die andere karakter, dat is Sophia Hertz. Dus ja. Sophia is de wijze en Hertz is natuurlijk het hart... Ja. En zijn naam van de, van de hoofdpersoon is Adam Hill. Het is een Amerikaanse sportjournalist. En Adam staat eigenlijk voor de eerste man. Dus hij moet weer als het ware opnieuw leren zien. En Hill staat dan voor de heuvel die hij moet beklimmen... om uitzicht over de situatie te kunnen krijgen. Dus ja, hij moet, hij moet echt weer heronderdekken... dat hij ook van andere invalshoeken de situatie moet gaan bekijken. Precies. Precies. En mensen de ruimte geven om, om ook hun, hun visie op een en ander toe te lichten. Precies, ja. Uh, wat was de, de trigger eigenlijk? Uh, ik denk dat je wel op een gegeven moment getriggerd bent door een soort wereldnieuws... waardoor je zegt van ik ga daar een boek over schrijven. Of is dat niet in, in een gebeurtenis te vatten? Of is het een reeks van voorvallen? Nou, het was, eigenlijk is het meer een bepaalde visie die ik zelf heb. Dus het is niet zozeer getriggerd door uh, het wereldtoneel, maar... Hm. M meer de manier waarop ik tegen uh, de realiteit aankijk vanuit mijn humanistische visie. Ja. En uh, ik probeer dan ook een scheidslijn aan te brengen... tussen geloof en religie. Uh, dus ik vind het prima als mensen geloven. Maar religie is vaak vol dogma's. Nou, dat probeer ik te doorbehoren. En te zeggen, nou mensen... eigenlijk, moet, we moeten allemaal met elkaar samenleven. Bekijk het eens van een andere kant wat bijvoorbeeld een terrorist is voor de een... is een vrijheidsstrijder voor de ander. Ja. Dus uh, daar speelt het verhaal zich dan ook uh, af. Het speelt zich af in, in Berlijn. En is historisch, is dat? Uit, uiteraard. Dus wat we zien is uh, wat gebeurt er na, uh, uh, na het weghalen van de muur... Ja. dat die tegenstellingen eigenlijk vaak ogenschijnlijk zijn. Ja, we zijn allemaal mensen. We willen allemaal hetzelfde, niet altijd op hetzelfde moment... en niet allemaal op dezelfde wijze. Maar in principe willen we liefde, geborgenheid. Dus de grote thema's. Nou, die snijd ik aan in dit boek. Uh, zou, dus je schrijft, als je het, je boek dan nou zelf zou lezen... Hè, als je jezelf plaatst in een lezer... Ja. Hè, krijg je, die krijgt dus een inzicht in van uh, bepaalde uh, gezichtspunten... vanuit diverse invalshoeken... Ja. Zo van, je kan het wel, ik zou zo reageren, primair, wat, wat, wat, dat is een terrorist... maar je krijgt dan op een gegeven moment ook uh, de visie van iemand... die die terrorist meer ziet als een verzetstrijder of een vrijheidstrijder. Ja, ik breng uh, die drie elementen die je nu noemt, ja. die breng ik allemaal bij elkaar. Maar dan via hoofdpersonen. Uh, dus je kan je inleven in zo'n hoofdpersoon... waardoor standpunten duidelijk worden. Maar die standpunten... Ja. Uh, ja, die zijn natuurlijk onderhevig aan... wat iemand vindt. Doe je dan aan het eind... als je die verschillende invalshoeken hebt beschreven... Uh, doe je dan ook een accolade eronder... en dit is dan het resultaat... of laat je dat over aan de lezer? Ik laat dat over aan de lezer. Ja, ik ben geen leraar. Nee. Uh, dus ik geef handvatten... en ik aan. En mensen kunnen daar gebruik van maken of niet. In principe wil ik gewoon dat mensen... een leuk verhaal lezen. Ja. Uh, dus waar we het nu over hebben... Dat is eigenlijk de onderstroom. De belangrijke onderstroom van het boek. Uh, de, ja, uh, als je het gewoon leest. Met open ogen. Dan denk je van nou wat een leuk verhaal. Ja. En dat is eigenlijk mijn, uh, mijn motivatie. Is, uh, ik wil dat je je vermaakt. En ik wil je ook iets meegeven om over na te denken. En dat ga je woensdag om uh, 7 uur aan iedereen weer, weer ook uitleggen. Ja nou... Uh, nou ja, in ieder geval je, je, een handreiking geven, ja, tot. Ja, dat probeer ik te doen. Uh, zeven uur, waar ga, je het, waar ga je het boek presenteren? Ah, bij Talassa. Bij Talassa, Ja. Bij, Wat leuk. Uh, bij de familie Molenaar. Ja. Ze, die, me, die hebben me gevraagd of ik uh, ooit een boekpresentatie bij hen uh, wilde organiseren. Nou, dat wil ik. Uh, je bent al niet heel onbekend, want er staat een heel mooi gedicht van jou uh, op de muur. Ja. Dus... Uh, wat betreft ben je al, daar al kind aan huis. Wat leuk, Thalassa, zeven uur. Uh, mensen die daar naartoe gaan, wat kunnen ze verwachten? Uh, ze krijgen van de familiemolenaar krijgen ze een drankje aangeboden. En uh, er wordt ook voor hapjes gezorgd. Ja, en uh, ja, ik hou een speechje. <laughs> ik weet niet of dat nou zo vermakelijk is, <laughs> maar <laughs> ik ga er vanuit. En uh, het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan een, uh, een zandvoorter. Ja, dat, dat hou je even spannend. Ja. Uiteraard ga je ze ook signeren, de boeken. Ja. En uh, nou, je hebt, Geef je dit boek ook weer een eigen beheer uit? Uh, ik heb een heel klein uitgeverijtje bereid gevonden. Ah, top. Uh, drie enthousiaste uh, buitenlandse gasten die gezegd hebben... Uh, wij geloven in jou. Ja. Dus, uh, nou, dat, is, dat is mooi. Want, dus, ja, dat, is goed het nieuws, is, dat is goed nieuws. Het is heel erg klein. Ja, nee, maakt niet uit, maar de vorige heb je helemaal in eigen weer eigen ja. uitgegeven. Ja. En dan komt, het, dan komt het allemaal op jouw schouders neer. En nou kunnen er toch drie mensen die, zo, die bereid zijn gevonden ja. om jouw boek ja. uit te gaan geven. Ja, leuk is dat. Geweldig. Uh, heb ik wat vergeten? Niet woensdag. Nee, hè? gewoon woensdag om zeven uur naar Telassa gaan en naar de boekpresentatie van Marco Termes ja. Van het boek Leven op Liefde en Dood. Dank je wel. Heel veel succes. Bedankt. Dat wordt volle bak. Aankomende woensdag om 7 uur bij Talassa. Dankjewel Marco en een fijne zaterdag verder. Gaan we nog leuke dingen doen? Ik denk dat ik uh, aan het eind van de middag nog wel een drankje ga halen. Ja, en er zijn voldoende evenementen in dit uh, pop-up weekend. Dus dat komt helemaal goed. Ja, en zo dadelijk uh, de evenementagenda. Dan gaan we het ook weer hebben over het pop-up weekend... en alle evenementen die daarin plaatsvinden. Waaronder zometeen vanaf 4 uur live achter de bar op het gashuisplein. En om 6 uur voor Zandvoort, door Zandvoort. En wat het inhoudt, dat horen we straks van Patrick van Kessel. Oh, dus Juist van Marco Termes zelf. Aankomende woensdag de boekpresentatie van zijn nieuwe boek. Begint al om 7 uur bij Talassa. In het uh, café-gedeelte, het juttertje. Ja, brengt ons bij De Vergeten Zomerrit. Ja, een nieuwe rubriek van collega Anders Van op Facebook, uh, Albert Jan. Oké. Okay. Elke dag heeft hij weer een uh, geweldige Zomerrit die hij even in het zonnetje zet. En vandaag was het de beurt aan deze van Quincy Jones. Hier is Aino Karida. Nou, ik zou maar gauw vriendjes worden met uh, onze collega Anders Zonberg op Facebook. Daar hebben we het dan over. Want uh, hij uh, presenteert uh, daarop uh, de vergeten zomerrit. En vandaag was het de beurt aan deze van Quincy Jones. Je hoorde, I know Corrida. Het is uh, twee minuten overal, vier zo. So, ga doen, de evenementagenda. volgens mij gaat het over pop-up. Ja, ik beperk, me, ik beperk me tot een aantal evenementen. <lacht> ik wil poppen. Maar als die van volgende week er ook nog bij zou doen... wat ik normaal gesproken wel doe... dan uh, halen we de klok van vier uur. Uh, dit weekend, het lichtste weekend van het jaar in Zandvoort... is gisteren begonnen en uh, duurt nog tot en met zondag. Onder het motto van Zandvoort is even het dorp dat niet slaapt. De Zandvoortse horeca- en hoeven het dit weekend even niet aan te houden... aan de geldende openings- en sluitingstijden. Dus shop till you drop en party tot je neervalt. Om het zo maar eens te zeggen. Er staan dan ook behoorlijk wat evenementen en initiatieven... dit weekend op het programma. Grotendeels ingediend door de Zandvoortse ondernemers en inwoners zelf. Live muziek bij verschillende strandtenten, outdoor disco's... een grote variëteit aan eettentjes. En voor de liefhebbers natuurlijk vanaf hal, uh, half tien, drie avonden lang. En dat is gisteren begonnen. Heerlijk onderuit vanuit je strandstoel bij Bad Zuid een film kijken. Ben je meer van de competitieve kant? Dan kun je op, uh, had je gisteren vanaf 6 uur op het Raadhuisplein terecht. Waar, nee, waar Zandvoort het wereldrecord Z uh, Haringhappen uh, heeft veroverd. Of bekijk eens iets sportiever opzet van zaterdag uh, 10 uur s'avonds. Een fluoriserend spelletje volleybal bij Strandpaviljoen Storm. Zowel de wijn, bier en cocktailsliefhebbers kan zich lekker laten gaan... bij de verschillende strandtenten. En voor die korte tijd dat de zon zich even niet laat zien... tijdens de, dit gedoogweekend, duik lekker in een tentje op het strand. Kijk hiervoor naar het totale overzicht van alle evenementen... www.popupzandvoort.nl www.popupzandvoort.nl ik pik er toch een paar toes uit. Ja. Allereerst twee dagen race spektakel op het circuitpark Zandvoort. De Engelsen hebben de overtocht gedaan. De, Engelse, ja, uh, Brit, de Britse evenementenorganisator BRSCC... maakt met een aantal van haar raceclasses deze week. Dit weekend een opwachting op het circuitpark Zandvoort. Zowel vandaag als morgen en de diverse raceclusters. Voor meer informatie over het de, de, de, de tijdschema... Uh, verwijzen wij u naar www.circuitparkzandvoort.nl... Www dan hebben we Safari Club en dat begint om 4 uur uh, vandaag. En dat duurt ook tot en met morgen strandafgang Paulus Lood, Safari Club, Travel Bar Midsummer Mini Festival. De Travel Bar is een reizende fysieke ontmoetingsplek... voor de reisaddict anno 2015. De avonturier, de levensgenieter, de blogger, de vlogger, de beachkloffer. kan u nog volgen, de reisfotograaf, de travelnista, noemt u maar op. Vanaf 4 uur uh, van, uh, vandaag en morgen bent u van harte welkom bij de Safari Club voor het Travel Bar Midsummer Mini Festival. Uh, bij Brussel's aan Zee, ook vandaag vanaf drie uur is dat al begonnen... en duurt tot vanavond 11 uur. De shoestring durft uh, onder dat motto... is er feest bij Brussel's aan Zee strandafgang, de vovage nummer 14. Een fantastisch feest bij strandpaviljoen Brussel's aan Zee in Zandvoort. Tijdens dit feest kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops... en activiteiten zoals er zijn karaoke, reisquakes, cocktail workshop, et cetera, et cetera. Dit alles natuurlijk onder het genot van een lekker drankje... Sveldse hapjes en een zonnig deuntjes. Brussel zal zee, om drie uur begonnen. Meer informatie op de website wwwshoestring www Gaan we naar het strand en dan hebben we het over beach throwdown. Na het succes van vorig jaar vindt er vandaag en morgen... ditmaal een tweedags sportevenement beach throwdown plaats. Beach throwdowns is de ultieme fitness test op het strand opgericht op de band tussen verschillende bevriende crossfit-communities te verstevigen. De sport te promoten en de wedstrijden toegankelijker te maken. Dat allemaal vandaag en morgen op het strand van Zandvoort-aan-Zee-Boulevard. Bernard 23A en deelname is 7,50 uur. Dan op 21 juni om 10 uur ochtends wordt het Kerkplein op Stelten gezet. Nog even en dan is het de tijd voor het Kerkplein op Stelten morgenochtend vanaf 10 uur. En uh, een weekend vol, uh, vol evenementen. En om tien uur morgen beginnen de kinderspelen. En om twaalf uur is het tijd voor de volwassenen. Denk hierbij aan een aardappelrace, skilopen, skiballrace en nog veel en veel meer. Vanaf twee uur zal er gezellig muziek zijn op het Kerkplein... en een springkussen op het Raadhuisplein. Zin om hier aan mee te doen? Houd de Facebook en andere uh, activiteiten van Café Koper goed in de gaten. Meer informatie kunt u uiteraard op de website vinden van uh, Café Koper. En de, ook aan de klassiek liefhebbers wordt natuurlijk gedacht... morgen om half drie en om drie uur gaat het beginnen. Het uh, Classic Concerts, en dan hebben we het over het Kennemer Jeugdorkest... dat begint om drie uur morgen in de Protestantse Kerk Poststraat 1... en de entree bedraagt 5 euro. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Classic Concerts... kunt u nakijken op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl En morgenmiddag vanaf vier uur, dan is het weer tijd voor Jazz aan Zee... Wouter Kiers Quintet in Zandvoort aan zee. En dat speelt zich allemaal af in Talassa strandafgang nummertje 18. En wel het, het bargedeelte, het juttertje. Uw gastheer zal wederom zijn Ton Ariensen. Heerlijk jazzen aan zee met Wouter Kiers op de Noorsaks. En dat allemaal morgen vanaf 4 uur. En last but not least, uw attentie voor de fietsvierdaagse. Want die begint weer op 23 juni. En die loopt door tot en met 26 juni. En uh, dat worden dus... Uh, er zijn routes van 15 kilometer rond en door Zandvoort. Meer informatie over de fiets Vierdaagse... die dus de 23 juni om half 7 s'avonds begint... bij de Zandvoortse Hockeyclub... kunt u vinden op www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl Tot zover. Zo, dat was weer een weekendje wel, show. Het is dus slechts één weekend. Ja, dat bedoel ik. We nou, ja. je tien minuten mee bezig, hoor. We hebben zin in Zandvoort en wil je het even meer te nalezen... kijk dan ook eens op de ZFM-app... Daar vind je onder evenementen alle nieuws over de laatste evenementen hier in Zandvoort. City 25 jaar, ZFM. Oh ja, hier is Shepard en Geronimo.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 juist om half drie hoor je het Sief en Weerbericht voor de komende dagen. Nou, nog niet echt zomer hoor, daar moeten we nog even op wachten. Maar misschien uh, zo eind volgende week dat we toch echt wel een beetje zomer gaan krijgen, ook qua weer. En uh, bij de zomer, uh, ja, dan moet je altijd uh, genieten natuurlijk van lekkere zonnige muziek. Waaronder deze van Frans Gaal, Jode Ella Ella. Eens even kijken of Patrick op het strand zit. Goedemiddag Patrick. <laughs> ja, nou zeg. Uh... Nou zeg. Zo moet ik altijd op het strand zijn. Ja, weet ik niet. Ja, dat weet ik toch. Goedemiddag, uh, meneer Van Kessel. <laughs> <laughs> Hoe maakt u het? Ja, lekker. Lekker. Ja, we bellen je even op uh, vanwege pop-up. Een uh, geweldig evenement uh, wat er uh, zo dadelijk aan gaat komen. Ja, overal. In het hele dorp, gezellig. En wat gaat meneer Van Kessel doen dan? Nou, wij zijn uh, uitgenodigd bij, uh, bij de Ruf en de gym. En wat daar, het, we gaan, het, het... gaan daar heel leuk, vanaf 6 uur gaan we daar de kinderdisco doen. Oké, dope. Van Ben. Helemaal goed. Ja, de, de titel is voor Zandvoort door Zandvoort. Uh, kan je dat nog even toelichten? Ja, nou ja, voor Zandvoort dus door Zandvoort. Dus dat, uh, uh, het zegt het al, he, de titel. Uh, we gaan uh, eigenlijk om 9 uur uh, ga ik met Johnny Kruikamp een liedje zingen. De parel aan de zee, dat was ook wel even leuk om, om, om zo te draaien misschien. Maar um, um, dan gaan we dat uh, zingen en daar wordt een clipje van opgenomen door twee studenten. En wat daar verder mee gebeurt, ja, dat weet ik niet. In ieder geval is het de bedoeling dat we dan uh, met z'n allen dat uh, refrein gaan zingen. Oké. Okay. Uh, nou ja, uh, even kijken of, uh, of de zandvoeters het liedje nog kennen. Nou, dat, dat, dat lijkt mij wel. Want dat is het toen destijds bij de, bij de lancering van dat nummer uh, ja, zo vaak gedraaid... Uh, in de diverse radiozenders en, en tegenwoordig gebracht door jou... dat het uh, dat, dat, uh, geen probleem lijkt. Je zei even, het begint om zes uh, om uur met een kinderdisco. Wat leuk dat jullie eraan gedacht hebben. Ja, nou ja, goed. Dat is uh, voor iedereen uh, moet er wat, wat te doen <tus> zijn, toch? En, uh, en waarom niet? Het podium staat volgens mij nu al. Uh, ze zijn nu aan het opbouwen... En, uh... Om zes uur uh, kunnen daar uh, de kinderen heen om lang uh, te gaan danken. En uh, tot hoe laat uh, ga je door, uh, meneer Van Kessel? Dat is uh, tot uh, half acht. Dan, uh, om half acht is uh, Rachel Moerenburg die daar wat uh, gaat zingen. Uh, uh, de bedoeling is dat wij om negen uur uh, wat met z'n tweeën dat liedje En, en dan uh, om half tien ga ik met mijn band spelen. Tot in de kleine uurtjes, hoop ik. Nou ja, dat, volgens mij is het overal een beetje hetzelfde. Dat is volgens mij tot één uh, uur. Oké. Okay. Uh, goed, uh, dus uh, vanaf zes uur uh, podium uh, Halterstraat bij, uh, bij Neuf uh, en Chin Chin. Iedereen, ja. iedereen kent de plek. En, uh, de plek, uh, waar, waar ga jij heen, uh, Albert? Nou, ik moet een rondje lopen. Hè. Ik moet overal even mijn gezicht laten zien. Kijk. <laughs> net, ik moet gewoon netwerken. <laughs> ja... Ja, toch. Geweldig, Patrick. Helemaal leuk. Uh, dus een groot, groot feest vanavond daar op het, op het podium. Ja. En uh, nou ja, hoe meer, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En allemaal te de vrij mee meezingen. Ja, natuurlijk. Ja, dit zou hartstikke leuk zijn. Ik kijk nu al uh, Rob even aan. Zo van dat we in het laat, laatste uur. de volgende uur nog even parel aan zee draaien. Dan kunnen mensen wat. Ja, even, dat ga ik doen. Zeker. Ze pas even oefenen. Maar volgens mij, Rob, heb jij een ander nummer van Patrick Klaas? Ja, gezegd. Patrick, want ik uh, sprak je gisteren. en toen had je, had je het over je geweldige carrière van een aantal jaren geleden. Oh. Dat je zo geweldig <laughs> goed bij stem was. <laughs> ja, toch? Of niet? Ja, ja in dansé weet je nog. Dat is alweer een hele tijd geleden. Hè. Hoeveel jaren geleden is dat? Nou, die opnames die zijn volgens mij, ja, 2007 uh, uh, in Manzee. 2007 alweer? Uh, mijn vriendinnetjes had ja, jouw stem, is al wel anders niet veel mooier. Ja. <laughs> oh. Nou, vanavond gaan we ook een mooie stem van, van Kessel horen, vanaf half tien. Oh ja, ja. Maar ja, je wilde een uh, nummer horen wat je daar uh, gezongen hebt destijds. Ja. Ja, nou, laat ik hem toevallig klaar hebben staan. Veel plezier, hè, vanavond Veel plezier verhaal, heer. Ja, yep. heel goed. Daar komt hij aan van Kessel. Dankjewel. Midden Haltenstraat gaat het vanavond weer een feestje worden hoor. Onder meer midden Haltenstraat uh, vanaf 9 uur gaan we met z'n allen zingen Paro aan de Zee. Uiteraard uh, met uh, Van Kessel, die hoort juist met z'n single oh, I Put a Spell on You, wat hij uh, in 2007 zong in Dansé. En vanavond om half 10 dan uh, gaat hij los met zijn band van Kessel Live. Midden haltestraat vindt dat plaats. En natuurlijk ook nog bij het einde van de Haltestraat. Zo'n beetje aan het einde. Bij Laura had ook weer geweldig pop-up evenement Dus reden genoeg om vanavond even naar het centrum van Salvoort toe te gaan. En mee te genieten van alle geweldige evenementen... die dit weekend in Salvoort zijn georganiseerd. En het gastenplein natuurlijk, hè? bijvoorbeeld live achter de bar. Dat hebben we van Roy van Beuringen in het eerste uur al gehoord van dit programma. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En dan hebben we nog maar één uurtje te gaan, Albert En dan zit het er alweer op in de pop. Ik heb nog zoveel nieuws. Ja, dat dacht ik al. <laughs> ik wil onder meer weten wie er morgen vanaf Paul gaat starten... tijdens de Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk op de Red Bull Ring. En hoeveel stappen het gedaan heeft natuurlijk, hè, maar daar zei al wat over. Best wel aardig. Die heeft het heel goed gedaan. Best wel aardig, ja. ja, ja, ja Die okay. mag meedoen horen ze dadelijk in de delen, laatste uur van Sanford op zaterdag. Een Goedemiddag als je net in schakelt in Timek Social Club en Rumors is de laatste voor vieren.